Goedemorgen, ik ben Dielke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Friesland, Groningen, Zeeland en amsterdam amsterdam zetten extra bedden neer voor asielzoekers. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al een tijd zo druk dat er regelmatig te weinig slaapplekken zijn. Daarom hebben de veiligheidsregio's nu afgesproken dat steeds vier plekken twee weken lang noodopvang regelen. In totaal voor maximaal 600 mensen. Door het steeds af te wisselen moet er in ieder geval de komende maanden genoeg plek zijn. In Houle, in Friesland, is een drugslab ontploft. Daarbij is iemand omgekomen. Een ander is zwaar gewond geraakt. Het lab zat in een schuur. Voor mensen in de buurt was het een riskante bol, vertelt de politie. Kijk, een drugslab is natuurlijk altijd gevaarlijk voor de omgeving. We bevinden ons hier in een landelijk gebied. Maar een explosie komt natuurlijk voort uit, uit gevaarlijke stoffen. En dat geeft natuurlijk voor, altijd voor omwonenden echt wel, echt wel risico en gevaar. Het gebied rondom het lab is verneveld met water om gevaarlijke stoffen uit de lucht te halen. Als het aan het kabinet ligt, wordt roken superduur. En dat bedoel ik ook echt superduur, staat in de Telegraaf. In 2040 zou een pakje 30 tot 47 euro moeten kosten. Nu betaal je daar nog een euro of acht voor. In Australië doen ze ook zoiets. Volgens het kabinet zijn mensen alleen bereid om te stoppen... als ze het echt in hun portemonnee merken. Een bijzonder bezoek in het Witte Huis vannacht. De Zuid-Koreaanse boyband BTS kwam langs om met president Biden over racisme tegen aziatische Amerikanen te praten. It's not wrong to be different. I think equality begins when we open up and embrace all of our differences. He said everyone has their own history. We hopen vandaag is een stap vooruit is naar respect en en iedereen als een waardevol persoon. Het Witte Huis werkt de laatste tijd vaker samen met bekende mensen om het over maatschappelijke problemen te hebben. De First Lady ging een paar weken geleden nog met Selena Gomez naar een bijeenkomst over geestelijke gezondheid. Het weer in het noorden valt af en toe een bui, daar kan ook onweer bij zitten. Het Westen en het Zuidwesten houden het, het langst droog. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ik zou op 106.9 is Zon Zeelandfort en zonoverheets.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 De Bonn ik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 You're Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook komende zomer moeten reizigers op Schiphol rekening houden met drukte... en rijen die langer zijn dan normaal. Schiphol en de FNV denken dat de situatie wel zal verbeteren... door het gisteren gesloten akkoord op hoofdlijnen tussen de bonden en Schiphol. Duitsland verlaagt met ingang van vandaag de accijnzen op brandstof. Het verschil in literprijs tussen Nederlands en Duitse benzine... loopt daardoor op tot bijna 40 cent. Duitse pomphouders verwachten een grote toeloop van Nederlanders. Na 41 jaar houdt de Nederlandse band De Dijk ermee op. Zanger Huub van der Lubbe zegt in de Volkskrant dat hij wilde stoppen. De rest wilde nog door. De laatste tournee van De Dijk duurt tot december van dit jaar. En het weer in het noorden van het land buien. Verder naar het zuiden meer zon. En het wordt 15 tot 19 graden. Don't look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 Automatisch als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn heeft die boy een relatie want Leo, hij danst super smooth kijk nou wat hij doet. kom Leo, Dit is hoe het moet. Zandvoort, Zandvoort.